Daan heeft heel veel obesitas, omdat hij heel erg veel vreet. Leonie heeft dikke tieten en die stinken naar operiool. Lucilla beschermt Daan, Daan. Daan Schimol is ongelooflijk een roljunk. Daan heeft een dikke kont. Hij doet altijd de loser dans. Hij heeft vaak zijn neus rood met zijn dikke junkenkop. kop.